It's life running through. We draaien wel van die hele leuke platen, maar misschien is het slim om toch even het nieuws te gaan inschrijven. We waren zoveel aan het meezingen. Ja. Robbie gaat zometeen weer verder met Feel, maar we gaan nu even snel naar het nieuws. In Saudi-Arabië is een vrouwelijke activist gearresteerd omdat ze een auto heeft bestuurd. Ze is een campagne begonnen tegen het verbod voor vrouwen om auto te rijden. In Saudi-Arabië is geen geschreven wet die het vrouwen verbiedt te rijden, maar het wordt niet getolereerd. Aru Den Haag heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. ADO won in Kerkrade met 2-1 van Roda JC. De eerste wedstrijd hadden de Hagenaars ook al gewonnen. Groningen en Heracles spelen op dit moment om de tweede finale plaats. Donderdag won Heracles in Almelo de eerste wedstrijd met 3-2. Het weer: het is bewolkt en buien, later weer droog met opklaringen. Temperatuur 15 graden aan de kust tot 19 landinwaarts. Morgen droog en zonnig bij 17 tot 21 graden. Dit was het weerjournaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A9 amstelveen Alkmaar, tussen knooppunt Badhoefdorp en Alkmaar. En op de A15 Gorkum Nijmegen. Daar wordt geflitst tussen de knooppunt Deil en Valburg. Maar ook op andere plaatsen kan geflitst worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik Dan zijn we weer het derde uur van zondag in Camerland. En helaas het laatste uur. Het gaat erg snel. En je hoort net Robbie Williams met Fuel. Osman Anes. Beter bekend als meneer Osman. Stopt met zijn werk als kassamedewerker bij de Bloemendaalse Albert Heijn. Dit tot grote spijt van de klanten. Vanmiddag of gistermiddag was er een... Uh, of wanneer was het? 20 mei. Vrijdagmiddag. Uh, vrijdagmiddag was er een speciaal afscheid voor hem georganiseerd. Klein verslag daarvan. Dank wel. Dank je wel. Ja, het was een zonderman. man. je. Na tien jaar neemt Osman Anes afscheid bij de Albert Heijn in Bloemendaal. Hij gaat zijn eigen taxibedrijf beginnen. Osman is erg geliefd bij zijn collega's en vaste klanten. Mijn uh, collega Osman is uh, heel, ja, eigenlijk een heel bijzonder mens. Hij is altijd vriendelijk en aardig. En ik vind het helemaal top dat hij, ook al is hij wat ouder tussen haakjes gezegd, dat hij nog durft in deze tijd een nieuwe eigen onderneming te beginnen. Want hij is al in de 50 en hij begint nog een taxibedrijf. Dat vind ik echt heel bijzonder. Hij is in één keer geslaagd voor al die diploma's. Vandaag. Mijn laatste dag. Kussen mag. Oh, wat nee. Ja, Oortman is een geweldige man. Hij doet alles voor je. Als je een verkeerde de boodschap hebt gehaald. En je merkt bijvoorbeeld aan de kassa. Dat je dus uh, in plaats van volle melk, half volle melk hebt gepakt. Dan uh, zeg je, oh mag ik het even? Oh, dat doe ik wel even. En dan loopt hij gewoon met de melk mee. En dan haalt hij van jou meteen de andere melk. Dat is toch leuk. Dat is toch advies. Nou, heb je ooit gehoord dat iemand afscheid neemt bij Albert Heijn. Of bij welke winkel dan ook. Die op een dergelijke manier gehuldigd wordt. Met tranen van in mijn ogen. Ruutje met vrede. Ru ja, Ruutje ja ja, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja. Zo mag ik Ja ja, ja, ja. Ruutje Jakot, met vrede. En daarvoor de je Prince. En most beautiful girl in the world. En wij hebben er een op het oog hoor. Zometeen. Leuk filmpje van uh, Joep en uh, Juri Mulder. Joep Schreuder en Juri Mulder die langs gaan bij Gouden Schoenwinnaar Theo Jans. En Theo rijdt ook een rondje mee met hun in de auto. En dan rijdt daar heel... Openhartig, dit is Direct. Times are changing hier bij Zondag in Kellenland. Dit is ZFM's antwoord. Ik vertelde het net al. Joep, en, uh, Joep Schouder en Juri Milder, beide van de NOS natuurlijk, schoten een middagje op met Theo Jansen. De smaakmaker van FC Twente. Zijn doelpunt tegen PSV werd gekozen tot mooiste doelpunt van het jaar. En uh, ze gingen bij hem langs en hij reed een stukje mee in de auto. En dat werd een heel leuk gesprek. Hier op de stoep. Op de stoep. deze dat wie er is. Nog een keer. Ach, te laat, zo. Ja, dat ja. is het laatste. Wat verdorie. Mooi pakje, joh. Moet je weg? Ik moet altijd weg. Wat is er moois voor jou? Die auto, hoop ik. Nee. Nee, niet? Nee. nee. Oh, nou, ik wil die auto daar weer. Juri, voor jou iets meegenomen? Theo? Ja. Je hebt een uh, prijs voor jou meegenomen. Ik hoorde je. Ja. Ik ja. zal kijken, maar. Is die prijs waar je zo een goede uitleg over hebt gegeven of niet? Huh? Nee, ja. zo'n goede uitleg over ja. hebt gegeven. Ja, ja, ja, dat was een ander programma. Met het goede programma. Ja. Nou, overigens, je doelpunt. Ja, top. Mooiste doelpunt van het seizoen 2010, 2010, 2011. Super. Een rush die je nooit meer maakt, zo hè? <laughs> nee, denk het ook niet, hè? Oh, je gaat achterin. Ja, tuurlijk. Okay. Oh, je gaat achterin. Ja, tuurlijk. Okay. Oh, je achterin. Ja, tuurlijk. Okay. Maar even een brede lijfje voor. Ja. Moet zo gaan het, was zitten. Dit de sleutel eigenlijk? Of ja. dit? die. Dat bakje. Hè? Dat is waar? In vorige zomer uh, overwogen om te stoppen. allerlei moeilijke dingen. Ja, en wel over na zeg. Echt waar? Ja. Vanwege het ongeluk, vanwege nou, met name daardoor en alle Ja, die publiciteit en zo ik zat. En, uh, ik vond het wel genoeg? Ja. Of had je toen naar het buitenland bijvoorbeeld gewild of zo? Links, links rond. Links? Ja, rest kun je niet meer, ja. Ja. Uh, Nee, ik kon echt Ja, ik was echt heel klaar. Ja. Hebben jullie, jullie en ik hebben gesproken. Heb jij uh, het idee dat je eigenlijk met FC Twente de titel. Ja, afgelopen zondag om half drie bent verloren? Sinds de aftrap Ja, de aftrap de aftrag Wat zat er zat hem in dat vuurwerk ofzo? Of in, uh, Hier rechts. 50.000 man en dan links trouwens. Ja. Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik had het gevoel uh, dat er bij ons gewoon heel veel mensen onder de indruk waren van de sfeer in het stadion. En, uh, wat ik me kan herinneren is dat ook voor de rest nog nooit gebeurd. Ben je eigenlijk niet, dat zei jij ook, dat mm. Theo uh, lang niet heeft gedacht hoe goed jij kon zijn. Je bent eigenlijk hmm. alles aan het inhalen. Je ja. bent alles aan het inhalen. Nou, ja, op dit moment. Ja, misschien wel. Ik, bedoel, ik heb altijd. Uh, laat ik zo zeggen toen ik bij Twente kwam, toen, toen, toen kreeg ik dat wel weer een beetje door. Maar uh, het vorige jaar natuurlijk onder McLaren uh, als ik een heel andere positie hè. Toen speelde ik echt heel controlerend. Ja. En, uh, onder deze trainer heb ik nog meer vrijheid gekregen. En ik weet nog goed dat hij de eerste keer wat hij tegen me de eerste dag dat ik hem uh, zei, kwam en ja. uh, ja. zei hij tegen mij van: uh, "Jij wordt de beste speler van de Eredivisie hmm. dit jaar." Oh, ja. ja. Dus je hebt er niet eens om gevraagd om meer aanvallende rol. Die kreeg je gewoon van Die het kreeg van de, de... Oké. Okay. Ja, hij wou jou meer in scoringspositie. Ja, ja hij dacht dat ik daar belangrijk En dat was, dat was wel de... eigenlijk wel goed gezien. Want ja. die je, je zou zeggen, Theo Jans is meer een, een pasende speler. Hè. De, la, de, la, de, la, de laatste pas. En de nee, maar de, nee, hij heeft nu allemaal begrepen. hij is nu hij kwam vaak als eindstation kwam ja. hij uh, uh, in... Uh, heeft Predom toch goed gezien. Ja, absoluut. Absoluut. We gaan nog even uit Ja oké, okay. hoe gaat dat ding over Zo dus Plaatje uh. 20 achter En Mulder achter Jury gaat ook uh. ja. Ja, ja, een een beetje, Wat voor club, vind uh, je topclub? Ja, ja absoluut worden Ik bedoel, Als je ziet nou ook weer Ze gaan weer uh, naar een grote stadion Ze hebben een toptrainer aangetrokken Nee, maar ze, daar... nee maar, maar ze gaan naar een grote stadion en ze zijn altijd bezig om beter te worden En uh, ik heb ook alle vertrouwen Dat ze er volgend jaar weer bij staan Ja, dankjewel man Yo. Lekker <lacht> <lacht> <lacht> Filmtje check op www.nos.nl En vanavond om, om 7 uur op Nederland 1 Bij het uh, journaal En het seizoensoverzicht um, Veel meer onder andere over Theo Jans En natuurlijk over de gehele competitie In the atmosphere, we drive.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 Big thing by myself. De kunst met We gaan even door met wat uh, nieuwtjes. Deze week is er een landing weer aandacht voor het voorkomen van een tekenbeet tijdens de week van de teek. Via de website van de GGD is veel informatie te vinden over de teken en tekenbeten. Maar ook gaat de GGD tijdens het uh, tekenseizoen met een informatiestand de regio in om informatie te geven over hoe je te, uh, hoe je te beschermen tegen tekenbeten en wat te doen na een bezoek aan de natuur. GGD Kennenland staat onder andere op 2 paas, uh, paasdag 25 april van 11 tot uh, 3 bij het bezoekerscentrum De Zandwaaier in Nationaal Park zuid Kennenland Met een informatiestand uh, over teken. Bezoekers kunnen bij de stand, uh, met stand informatie krijgen over teken en de ziekte van Lyme. Een teken door een microscoop kijken en oefenen met diverse tekenverwijderaars: zoals een tekenperzet of een tekenlepel, die vervolgens ook daar gekocht kunnen worden. En het volgende bericht in 2010 zijn via toeristische promotie 9,8 miljoen mogelijke bezoekers van Velsen bereikt. Dat stelt het ATCB die de promotie regelt. Ze zeggen wij zijn heel tevreden ATCB is een goede greep geweest. ATCB heeft een rapportage marketing en promotie toerisme en recreatie Velsen-Aimuiden aan zee 2010 gemaakt waarin het bereik van potentiële toeristen wordt genoemd. In 2009 werden nog 6,9 miljoen mensen bereikt. Het was in 2010 vooral meer dan Dankzij de Seel Amsterdam, waar een Velsen aan mee werd gemerkt, het, via het Festival IJmuiden. Pooij, Seal maar ook Dance Valley. In augustus 2010 uh, nam het aantal bezoekers aan de website zee.nl maar liefst met 40%, 40 toe tot uh, 5452 unieke klikken met de muisknop. Uh, organisator van de Haarlemmermeerse Kampioenschap Noerschelpaal zitten, Freddy Scheffer, is hard op zoek naar mensen die willen meedoen aan, de, aan een bijzonder evenement. Als ik ze niet vind, ga, gaat het niet door, Aldo Scheffer. De eigenaar van de bolle olifant wil een mix van, van man, vrouw, jong en oud. Daarom ben ik vooral op zoek naar een jonge vrouw. Die, die melden zich niet zo snel aan als mannen. Scheffer wil alleen betrokken kandidaten. Ze moeten serieus meedoen, maar wel de humor en van paal zitten inzien. Het is meer dan ze toch op paal zitten. Je moet echt een goede uh, strategie hebben. Alleen uh, van Martel Beekhuizen die een... Uh, 2008 de paal zit, uh, zit titel won, is het zeker, is zeker dat hij mee gaat doen. Hij moet nog even vrij krijgen van zijn baas, maar heel toevallig ben ik dat... Dus, dat zit wel goed, zegt Schrever. Het evenement dat nu voor de vierde keer wordt georganiseerd gaat 5 augustus van start. De deelnemers proberen zo lang mogelijk in een klein houten huisje op een paal te zitten. Als er na drie weken nog twee of meer kandidaten zijn overgebleven, begint de zogenoemde sit off Een paal, paal zit dus verhoudt relatief magelijke horkjes voor een houten plank... ...van slechts 20, centime 20 vierkante, meter, uh, vierkante centimeter. De wedstrijd kent maar één regel en dat is de wedstrijd van Fred. En die houdt in dat ik alle, alle regels maak... ...het sponsorgeld dat de paal zit ophalen gaat naar een goed doel. Op de vraag of het evenement gevaar loopt... ...nu de ideale mix van kandidaten kandidaat nog niet gevonden is... ...antwoord schrijven hem wel, nee, dat komt al altijd goed. Iets voor jou? Ja, ik uh, begin net aan te denken, misschien is het wel wat... Laatste nieuwsbericht, afgelopen zaterdag 14 mei was er een feestelijke vrijwilligersmarkt op het Raadhuisplein. Diverse organisaties waren aanwezig om uitleg te geven voor het vrijwilligerswerk dat bij hen hoog in het vaandel staat. En tevens waren zij er om nieuwe vrijwilligers te werven. Wethouder Gert Tonen verrichtte in de middag ondersteund door een promoteur de officiële opening van de nieuwe website VIPZandvoort.nl. Ja, en dan hebben we nog uh, de twee kaartjes die je nog steeds kan winnen. Het gaat over uh, voor twee kaarten voor de 96 Slam bij Beach Club, uh, Club Ries. Uh, in het Pinksterweekend Weekend, zondag 12 juni, uh, Kun je twee kaarten winnen bij ons. En wil je die kaart nou winnen, bel af naar de studio 023-573-1969. Dus 023-573-1969. Amos Lee! One and only Amos Lee en uh, Flower. In de studio aangeschoven, Roy van Buren. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat-ie? Goed. Jij hebt een hele leuke dag gehad, vertel. Ja, echt uh, super. Vandaag natuurlijk de jaarmarkt in het uh, dorp. Ja. Nou, soms wel altijd een geweldig evenement. Ik ben ook blij dat het uh, dit jaar meegetrokken is tot het Gasthuisplein. Het publiek, ja... Het, het loopt nog niet echt lekker, nee, okay. zie je, maar, maar ik denk wel dat het potentie heeft en dat uh, de organisatie er goed aan heeft gedaan om de jaarmarkt in ieder geval een rondje Gassersplein te maken. Ik streef ernaar om het volgend jaar het Gassersplein mee te trekken en dan richting de Kerkstraat gewoon en het, die hele markt gewoon zo'n rondje te laten maken. Ja. En uh, ja, daar, dat, dat zou wel heel erg mooi zijn. Ook voor het publiek voor de ondernemers natuurlijk in Zandvoort, uh, ja. die op het Gassersplein ondernemen, is het gewoon heel erg goed gewoon zo'n jaarmarkt. Ja, ja, zeker, maar het was toch wel redelijk druk? Of was het maar ja, heel erg? Hebb... Nee, nee, natuurlijk, er komen wel mensen, maar ik bedoel gewoon, het zou leuk zijn. Als het, als het nog het, verder, als het groter wordt. Ja, als het ja, groter ja, wordt ja. en ja. meegetrokken. Dit dus het begin een de organisatie, heeft daar gewoon goed aan gedaan. Ja, jouw, uh, jouw, jouw, hoe moet ik het zeggen, werkzaamheden, nee, nee wat, wat heb je precies gedaan? Nou, mijn organisatie, OnEditband, oh, ja. um, zo noemen we het maar even, ja. uh, die uh, heeft vandaag de muziek verzorgd op het uh, Raadhuisplein. En uh, met een podiumwagen, uh, vijf uh, artiesten, S sommigen wat minder goed, uh, een uh, paar ook wel beter, beter gewoon. Ja. En uh, die zichzelf wilden promoten op de jaarmarkt in de, onze informatiekraam en, uh, en met combinatie een optreden op het podium. En daarbij hebben we een Sandford quiz gedaan. Oh, leuk. Oh, hartstikke leuk. Heel veel mensen wouden meedoen. Not dus. <laughs> nee, maar je ik, ons heb, ze, even ik heb ze wel op het podium kunnen krijgen. En ook vast kunnen houden. En gezorgd dat ze mee toch gingen doen, weet je. Ja. En dan uh, niet op de vorm dat je een paar mensen op het podium deed. Dat heb ik de eerste keer wel gedaan. Ja. Later heb ik gezegd van, we gaan ze gewoon uit het publiek trekken. En dan moeten ze een vraag beantwoorden. En dan krijgen ze een prijsje. Ja. We hebben van... Heel veel ondernemers hebben waardebonnen gekregen om uh, weg te kunnen geven tijdens een quiz. Oké. Okay. Okay, maar het was gewoon goed. een heel leuk concept. Ook gewoon lekker luchtig, niet heel erg druk. En, en uh, mensen vonden het dan ook leuk. Heel veel kinderen ook meegaan, ballontrapwedstrijd voor kinderen. Okay. Dus het, het, het Radarsplein was wel heel erg uh, gezellig. Maar uh, ja, misschien wel het volgend jaar ook het podium gewoon hier voor de deur. Dat zou ja, ja. mooi zijn. Ja, dat is ook natuurlijk kunnen we ook wat meekrijgen nog verder van het uh, jaarmarkt te... Ja, dat vond ik jammer, want als je bij ons voor de deur helemaal niemand. Nee. nee. En je hoeft maar een paar stappen naar links te doen, dan is dat helemaal vol. Ja. Ja. Nou ja, misschien, uh, misschien, uh, misschien volgend jaar. Hey, ja, ja. Vol ja, nog wat hè. Volgende week zaterdag. 18, of, uh, 28, 28 mei. mei. Ja, ja, 28 mei, uh, de Hollandse avond in... Uh, in het Wapen van Zandvoort. Oké, okay. okay. wat gaat er gebeuren? Uh, 28 mei uh, we hebben we een Hollandse avond. Ik ga zelf draaien. Ja. Het uh, is wel Nederlandse muziek die er wordt gedraaid op deze avond. Lekker feestje bouwen, gewoon gezellig, nuchter. Allemaal naar komen naar het Wapen van Zandvoort. Met een op optreden van zangeres Naomi. Oké. Okay, dus hij uh, komt uh, een gezellig het? feestje bouwen in het Wapen van Zandvoort vanaf 8 uh, uur avonds. En iedereen is okay. welkom, het is gratis? Ja, gratis intrede. Kijk. En, uh, het wordt echt een heel erg leuk feestje, dus hierbij wil ik uh, Zandvoort uitnodigen. Ja, dus kom gerust langs volgende week zaterdag 28 mei om 8 uur in het Wapen van Zandvoort. Ja. Nou Roy, hartstikke bedankt dat aan je hier langskomt. Aan het splein, hè? Aan het Gassersplein, natuurlijk, <laughs> natuurlijk. En uh, ik hoop dat ik je volgende week zaterdag zie. Ik weet het niet. Weet je niet. Nou, we zien <laughs> wel. En uh, ga lekker je nest in, want je hebt maar weinig geslapen, hoorde ik net. Ja, dat kan jij mijn ogen zien hoor. Hé, <laughs> ja. hey, uh, dankjewel. Uh. Yo! <laughs> Hello green and it's okay. Hockey. We gaan het er even heel kort over hockey hebben. Vandaag was uh, natuurlijk de wedstrijd Amsterdam tegen Bloemendaal. Amsterdam zet een goede stap richting het kampioenschap. door thuis met 3-2 te winnen van de titelhouder Bloemendaal. Een reactie van Amsterdam speler Floris Evers. Floris Evers uh, op het middenveld bij Amsterdam. in de voorhoede bij Amsterdam. Kansen missend ook voor Amsterdam. We moeten het uh, constateren. Maar ik heb zelden zo'n aanvallend Amsterdam gezien. Ja, je zegt het goed. Kansen. Klopt niet. Het was één kans, Gerard. Maar uh, we hebben goed gespeeld. En uh, als team goed verdedigd, goed aangevallen. En wat je zegt, uh, ja, echt een uh, goed Amsterdam vandaag. Wat was het uitgangspunt van jullie hier? De eerste wedstrijd van de drieluik in de playoffs? Nou, het is wel heel duidelijk dat als je hier verliest en je moet dan twee keer Bloemer nou winnen. Ik heb het nog nooit gedaan. Twee keer achter elkaar. Dus uh, dat geeft wel het belang van deze wedstrijd aan. En uh, we moesten gewoon winnen en ik denk dat we vanaf minuut 1 hebben laten zien dat we dat ook uh, van plan waren. Ja, want na een kwartiertje had het al uh, nou, toch zeker 2-0 kunnen zijn voor jullie. Toen stond er ineens aan de andere kant uh, 1-0 achter. Ja, ik miste die kans en uh, volgens mij kwam uit die uh, counter kwam de 1-0 voor hun. Dat zie je ook hoe snel zij kunnen schakelen. Het is gewoon een verdomd goede ploeg. En, uh, Louter respect voor hun, vandaar ook dat we nu nog redelijk rustig blijven, want we moeten nog één keer winnen en dat is een hels daar. Nou heb je al heel wat finales gespeeld voor het Nederlands kampioenschap, de hoeveelste wordt dit, of is dit? Dit wordt de derde en twee jaar geleden verloren we Golden Goal in de derde wedstrijd, het jaar daarvoor ook de derde wedstrijd verloren, dus het moet toch een keer gaan gebeuren. Ik heb het gevoel dat jullie er eigenlijk heel dichtbij zijn, heb jij dat ook?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 Nou, ik denk niet dat hij dat dacht, maar uh, het is wel een fantastische speler. En, uh, eerlijk gezegd, hij was geblesseerd een tijdje terug en ik hoopte wel stiekem dat hij mee zou doen. Uh, het is makkelijker als hij niet meedoet, maar finales zonder hem uh, maakt het een stuk minder mooi. En, uh, het is gewoon een hele mooie uitdaging elke keer als hij die bal heeft om hem uh, van hem af te pakken. Dus het is fantastisch. Kan je al een tipje oplichten? Gaan jullie zaterdag weer zo aanvallend spelen als vandaag? Nou, we hebben wel aanvallend gespeeld, maar we hebben ook zeker genoeg verdedigd. Dus uh, ik denk dat het niet veel anders zal zijn. Gewoon uh, goede energie en in dit soort wedstrijden gaat het om uh, details. We hebben vandaag uh, iets beter gedaan. En dan een paar cornertjes erin, dan, uh, dan is het in de tas. Ja, hoe we het doen maakt niet uit, maar uh, inderdaad die corner loopt ook goed, maar we maken ook genoeg veldgoals. Uh, compliment voor Mirko vandaag, die uh, maakte wel vaker uh, goals in de playoffs en die maakte vandaag volgens mij weer een schitterende goal. En hou er rekening mee, een vroege wedstrijd uh, zaterdag, om 1 uur spelen jullie al? Oeh, ja ik sta altijd vroeg op, dus dat is voor mij geen probleem. Volgende week is het uh, natuurlijk het verslag Bloemela Amsterdam Hockey te horen. Hier bij Zondag in Kennemerland. Met natuurlijk uh, Frits Reek. Ja. Die is volgende week weer live bij de wedstrijd. En volgende week is natuurlijk weer zondag in want Daarom hoor je het dan En vandaag is het voorbij Aldo dankjewel Jullie jou ook wel bedankt En iedereen bedankt voor het luisteren Ik hoop dat jullie wat wijzer zijn geworden En je leven gaan verbeteren En ik hoop dat jullie genoten hebben ook Hele fijne werkweek En zometeen de herhaling van Entertainment View Bij ons weer hoor. Wat een jongens zijn wij ook Irritant, ik zal er maar niet naar luisteren Tot volgende week, hoi